Amerikaanse band uit Brooklyn. Punkband zelfs. In 1976 opgericht. Door onder meer Solomon Roberts. Die een flinke stempel op deze band heeft gedrukt. En uh, dit was eigenlijk de eerste echte grote hit. Die volgde pas uh, een paar jaar later. Ergens aan het begin van een randje jaren 80. Want daar dateert hij uit. Waar anders uit. Uh, nou, we hebben het over uh, hele...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 Space or else you're gonna be stuck in this place. <laughs> daarmee een Floorfiller? Dacht het wel. En ik zei 86, maar dat was het jaar dat ik hem gekocht had uh, in een uh, bizarre platenwinkel... aan het eind van de Amstelwezenweg uh, zat dat ding. En dat heette Atalos. Maar die single die is natuurlijk uh, veel uh, eerder al uitgebracht. In 1985 zelfs zie je hier staan. Dus dat was het jaar dat we de laatste Grand Prix hebben gehad. Maar ja, we weten allemaal dat dat ding natuurlijk niet uh, doorgegaan is. Ik zeg uh, net, het heeft mij heel wat zweetdruppels gekost en ze staan op mijn voorhoofd. Maar ik geloof ook uh, dat die ook bij Ernst Brokmeijer op uh, het voorhoofd uh, staan. Want die heeft ook een uh, drukke dag. Lina Wesley was dat trouwens even waal onder de Goedemorgen, uh, Ernst. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, bij jou vooral, zit... Die... Vooral, Hè, wat zeg je? Voor ons ter, vooral, ter rug. <laughs> Ja, ik zei net uh, toen, ik, uh, de telefoon, uh, toen we de telefoon uh, aannamen, zo van, uh, ja, die die staan bij mij op het voorhoofd. het uh, heeft uh, even geduurd. Uh, ja, normaal gesproken, uh, ja, half elf. En dan denkt iedereen, ja. wat blijft hij nou? Maar ja, je bent natuurlijk ook niet, uh, je ziet niet de uh, punniken of uh, weet ik wel wat, geloof ik. Nee, ik, ik. ik zat lekker de, de krant te lezen en ik dacht, uh, ja. <laughs> nee. uh, net, net als natuurlijk de afgelopen weken, het is natuurlijk hoogzomer... Ja. Uh, en los van dat we natuurlijk een aantal echt extreme dagen hebben gehad... Ja. is het gewoon vandaag, wordt het weer dik 30 graden. En dat betekent dat we ja, ook even wat afstemmingsoverleg hadden... tussen de posten, uh, welke vlag gaan we hangen, uh, welk materiaal. Ja. Hoe zit het met de plekken? Uh, want er zijn, die zijn er altijd, ook vandaag weer... in de middag straks wat plekken waar het toch alweer weer een muitje gaat lopen. Mm hoe -hmm. gaan we dat oplossen? Um, ja, en um, uh, hoe, hoe graag ik ook met jou praat, Jaap... Um, uh, ...bij dat soort dagen is dan de veiligheid en het overleg gaat, gaat helaas even vormen. Ik ja, weet ja, dat je uh, een waardige vervanger of misschien nog wel een betere vervanger in het eerste uur had. Ja, ik wou het net zeggen, uh, David uh, Molenburg heeft dat uh, gewoon nog eens extra onderstreept. Maar uh, we horen natuurlijk ook uit jouw mond en uh, al die harde werkers daar op het uh, strand van hoe dat nou is. want uh, ja, David Molenburg, die heeft zich nogal erg opgewonden over het feit. Van die mensen van de reddingsbrigade doen het eigenlijk uh, allemaal uh, low profile. Eigenlijk voor niks. Uh, die staan daar gewoon met onze voor onze veiligheid. Om uh, die mensen uit het water te houden. Als die rode vlag gehezen is. En dan krijg je dus eigenlijk uh, ja, dikke middelvingers en scheldkoronades naar je hoofd. Uh, en uh, ja, daar was de man eigenlijk uh, nogal erg verbolgen. Dan zeg ik het nog. Uh, ja, enigszins uh, soft, maar uh, hij kookte toch wel een beetje, enigszins, in dat opzicht. Nou ja, en, en, en uh, um, uh, ik denk terecht, en uh, ook heel fijn. En, en hij heeft dat gisteren uh, dan ook nog uh, eens op papier uh, en vanochtend bij jou expliciet uh, uh, uitgedrukt. Uh, had dat de dagen daarvoor ook al meerdere malen mondeling naar ons gedaan. Ja. Um, um, en dat is heel fijn dat nou ja, in ons werk, hè, uh, wat je al zei, allemaal vrijwilligers... Uh, ...die echt hun stinkende best doen. Hè. Dit jaar is sowieso al een bijzonder jaar. Uh, we hebben natuurlijk al een langere periode. Extreem mooi weer. Uh, ja, dan twee van die dagen... Uh, ...die ik in mijn ruim 30 jaar strand... ...echt nog nooit heb meegemaakt. Uh, dan is het heel fijn dat ook... Uh, uh, ...vanuit de gemeente... ...en zeker vanuit de burgemeester... Uh, ...een stukje extra ondersteuning komt... ...om onze boodschap nog eens te benadrukken. Uh, maar ook om te benadrukken... ...hé, hey, al die jongens en meiden... Uh, mannen en vrouwen doen dit vrijwillig. Uh -huh. uh, heb respect voor het werk wat ze doen. Uh -huh. uh, overigens moet ik zeggen, gelukkig heeft het merendeel van de stambezoekers dat. Uh, ook gisteren weer, uh, zeker na die uh, rare dagen. Uh, mensen steken een duimpje op, uh, uh, komen een praatje maken. Uh, gelukkig geldt dat voor heel veel. Maar we hebben helaas ook gezien, zeker zondag maandag, waarbij we, ja, ik ben natuurlijk een voor de unieke maatregelen hebben moeten nemen om de rode vloer te hijsen... Ja, dat heel veel mensen daar gewoon lak aan hebben en er allerlei verwensingen naar het hoofd van onze strandwachten komen. Ja. En daar is volgens mij iedereen het over eens. Ja. Dat is gewoon onacceptabel. Ja, hoe ga je daar nou mee om als dat op een gegeven moment toch gebeurt? Nou ja, eigenlijk, en dat, dat, die instructie krijgen onze strandwachten al jaren, Het gebeurt natuurlijk een hele enkele keer. Wel eens. soms in de stress of emotie, hè. iemand die iets heeft of wat zoekt, is soms ook niet altijd even tactvol. En dat is niet uh, gemeen uh, bedoeld, maar vanuit emotie. Uh -huh. uh, en enkele keren hebben we altijd wel tot een rare, rare jonge of meid die ook het raam uh, Maar de afgelopen dagen merk ik gewoon dat het ja, toch een aantal groepen, volle jongeren, die her en der op het strand ja gewoon een maling aan hadden. En uh, ja, wat nou, uh, ik ga er zeker niet aan. Allerlei verwensingen. Uh, de instructie is altijd heel simpel. Ah, we gaan de discussie nu houden. Uh, we proberen deescalerend te werken. We zijn geen politici uitgekomen. Wij zijn helpers, dat stralen we ook uit. Uh, dus in zo'n geval uh, gaat men stoïcijns door. Uh, geeft wel door dat er iets geroepen is of houdt houd dat voor later. Uh, maar we gaan op dat moment zeker geen uh, lokale discussie houden. Dat is dan maar even zo. En dat zeggen de meesten later dat ze gelukkig ook weer snel van zich afgeleiden. Ja, ja, nou ja, goed. Het, het kan zijn dat je dan denkt... Ja, potverdorie, ik zit er eigenlijk voor de veiligheid van die mensen. En dan doen ze zo, weet je. Dat, het kan toch wel even op een gegeven moment wel te veel worden. Toch? Ja, nou ja, ja, en dat niet zozeer vanwege de opmerkingen. Uh, maar wel gewoon, hè. De, de afgelopen weken het zijn uh, voor de meeste dagen van 9 uur s ochtends tot een uur of uh, 11 uur s avonds. Hm. Want er moet natuurlijk na, na afloop ook nog opgeruimd worden, uh, alles moet schoon, alles moet aangevuld. Uh, uh, ja, dus, dus men, men ja, is gewoon heel druk bezig. En dan zijn dat juist de dingen die je er gewoon niet bij wil hebben. Die maken het nog eens extra lastig. Uh, dus, uh, uh, nou ja, wij waren ook blij met die extra oproep en ondersteuning van de burgemeester eh, alle kleine beetjes helpen maar nog veel belangrijker, waar zijn andere twee oproepen uh, en die zijn denk ik voor iedereen belangrijk en dat was A, um, de oproep uh, zwemmen in zee maar eigenlijk zwemmen in open water hè, dat geldt ook voor het wet, dat geldt ook voor een plas of rivier is in basis je eigen verantwoording ja. uh, en wat daar in het verlengde zit, dat betekent ook kun je niet zwemmen, ga daar nooit dieper dan tot je knie het water in mm. uh, ga je naar het strand uh, laat je informeren, kijk of er vlaggen hangen, uh, kijk uh, uh, of er een gevaarlijke situatie is. Hè. We hebben uh, um, eigenlijk al nou, twee weken een aantal plekken waar een muis zit. Uh, die muizen zitten altijd overal, maar een paar plekken waar die gewoon wat groter en breder is. Uh, die worden ook al uh, nou, een lange periode, op de momenten dat ze gevaarlijk zijn, afgezet met denners, met afzetlint. Mm -hmm. um, er staan zelfs lifeguards in het water op sommige momenten de afgelopen dagen. Ja. Mensen stappen over het lint, lopen langs de lifeguard de zee in. Ja. Uh, vlaggen waar een heel groot op staat. Let op, danger, gevaarlijk, ja. gaan ga niet het water in. Uh, en dat is toch wel bijzonder, hè? Dus die, die oproep op de eigen verantwoordelijkheid. Uh, het kun je niet zwemmen, ga niet de zee in. Uh, Kinderen nooit zonder toezicht het water in. Ja, die miljoenen nog hele dingen. Maar we merken toch dat voor heel veel mensen, en zeker. Grote aantallen mensen uit Duitsland en andere landen die ja, door de tropische temperaturen en omdat ze ja, eigenlijk niet naar andere plekken in de wereld kunnen uh, massaal naar de kust komen. Ja, die boodschap is, is heel lastig over te brengen op dit moment. Ja, uh, ja want uh, dat, dat zij uh, Molenburg ook over moeten. Wat zeg je? Hallo? Ja, ik ben er nog. Ik ben er nog. Nou, uh, ben nog Jaap? Ja, ik ben er nog. Ik ja, weet ik niet de waar de jij de staat. Hè? Het werd even helemaal stil uh, aan mijn kant. Oh, uh, ja, ja. Nou ja, goed. Ik uh, neem aan dat je dus nu uh, iets uh, hebt. Ik, ik ga het wel afsluiten natuurlijk. Um, nee hoor, nee hoor. Ik denk dat we een kinkje in de telefoonlijn hadden. Oh, kinkje hadden... in de telefoonlijn. Hm. Uh, dan krijg je van die topische, tropische temperatuur. Ja. Ik, ik, ik wou net zeggen... Uh, Molenburg had het uh, bij vanmorgen bij mij al in de uitzending over die ja, 34 graden. En dan uh, mogen we het water niet in. Dat, dat was een beetje het, uh, het, het, het verwijt. Maar uh, aan de andere kant... Uh, er is nog hier iemand in het dorp die heeft er zelfs een liedje over geschreven, Ruud Houweling. Nightfalls ja. van de Town heet dat nummer, uh, dat heb ik ook al meerdere malen gedeeld. Maar die vindt eigenlijk uh, dat je, uh, nou ja, je, je zegt het zelf al, voorlichting, uh, dat dat heel belangrijk is. Um, ja, ja uh, en eigenlijk ook zei Ruud, Houwling, uh, uh, die haal ik dan even aan, die zegt dat zou in ja. meer talen moeten gebeuren, dat doen jullie ook. Maar, um, is het, uh, begint het eigenlijk toch al misschien bij hotels of, of ergens anders, dat je uh, daar zo uh, iets neerlegt, of wat dan ook? Het begint op meerdere plekken, hè. er zijn de afgelopen jaren, hè, en die liggen er ook nog steeds, uh, er zijn uh, uh, foldertjes in het Nederlands, Duits Engels, ook uh, uh, uh, vorig jaar weer vernieuwd door de gemeente gemaakt, uh, waarin uh, de gevaren staan. Uh, er wordt uh, voorlicht gegeven natuurlijk via de social media, de Twitter, Facebook, Instagram, niet alleen de rond, want de landelijke organisatie. Uh, tegenwoordig in vijf talen, Nederlands, Frans, Duits, Arabisch. Arabisch. Uh, afgelopen periode uh, in goed overleg met gemeenten de, gemeente, de matrix die al vanwege alle coronamaatregelen stonden. Op het station, uh, op het Badhuisplein, uh, bij Bouwerspalais. Daar draaide ook een waarschuwing mee, let op gevaarlijke stroming. Uh, uh, er kan altijd meer gedaan worden, dat is zeker iets wat op de agenda staat, ook bij de gemeenten. Uh, ...regionaal, bij de veiligheidsregio, wat kunnen we nog meer doen? Um, uh, maar het blijkt dat het gewoon heel lastig is om elke stroombezoeker goed te bereiken. Ja, ja nou ja, goed. Uh, jullie doen jullie best. Uh, ik weet dus dat dat uh, uh, door andere organisaties ook wordt gedaan. Ik neem aan, Zandvoort Marketing doet daar zijn best voor. Ja. En ik denk ook de gemeente ook, Zandvoort. Ook daar, op andere plekken staat alle tips en tricks staan daar aangegeven... Um, um, het begint trouwens al bij de poort op de afrit. Hè. Elke afrit staat een poort met in meerdere talen ja. de uitleg van de vlaggen. Um, dus ja, mensen moeten zich meer informeren. Uh, nou, we merken dat dat niet gebeurt. En ja, ik, ik val bijna in herhaling. Het lijkt wel het, het rutterijtje over handen wassen tot ze stuk zijn. Ja. Maar uh, ga niet zwemmen als je niet kunt zwemmen. Uh, ga nooit alleen. Laat kinderen nooit alleen. Het, het zijn drie hele simpele dingen. Uh, maar toch heel moeilijk voor heel veel ja. mensen. Um, even nog uh, deze dag, morgen waarschijnlijk dan nog uh, de laatste dag... en dan uh, ja. is het dan even de teugels laten vieren? Um, ja en nee. Uh, vandaag morgen gaan we eigenlijk in beeld zien als viesnet verwacht ik. Dat betekent uh, ja, dat we wel extra alert zijn, uh, dat we goed opletten. Uh, vanochtend zijn we begonnen met de gele vlag. Dat het oostenwind was. Nou, inmiddels mocht je straks nog heel veel zweetroepen hebben, is uh, as we speak de wind uh, naar een westelijke richting gedraaid. Op een heel klein koel briesje. Ja. Um, heerlijk. Uh, maar gezien de muisstromingen en uh, ook de hoge bank en diepe zwinnen, uh, zal die gele vlag wel blijven hangen vandaag. Ja. Um, en dat beeld gaan we morgen sowieso zo, ook zien. Vrijdag, inderdaad gaan we naar uh, 24 graden met, uh, ja, uh, mogelijk zelfs wat regen in de middag. Uh, dus dan, ja, dan wordt het iets rustiger, logischerwijs. Uh, we verwachten in het weekend, ook al is het wat minder warm, dat het misschien nog wel wat drukker wordt. Omdat het laatste vakantieweekend is voor deze regio. Ja. Vanaf maandag gaan uh, in Noord-Holland, in uh, dit deel van het land, alle scholen weer beginnen. En dus misschien dat mensen toch nog even één dagje mee willen pakken. Ja, volgende week uh, gaan we het wel weer zien. Okay. Dankjewel voor de, de bijdrage. Ik ga je ja, ook. Ja, geen dank, Jaap. En heb je het Dankjewel. Dank Oké. Okay. Dat was Ernst uh, Brokmeijer. En dan uh, legt de rest mij weer een nummer uh, te draaien van het uh, lijstje. En de meesten zullen dit alweer begrijpen als ze uh, naar Walter en mij luisteren. Veline met er alleen.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 Naast de zomerterreur hebben we ook de terreur van dit nummer. We vallen je er regelmatig mee lastig, Walter Sans en ik. En misschien is het uh, wel uh, raadzaam om eens een keer op een vrijdagmiddag uh, Sophie Platenkamp maar eens even te bellen. En uh, gewoon nog eens extra te onderstrepen. Dat we dit nummer heel vaak uh, draaien hier uh, bij uh, deze omroep. Veline, met alleen, de burgemeester vindt het in ieder geval gewoon uh, niks. Dus dat, uh, dat. Ja, de man is een muziekkenner. Um, goed we hebben Mick Boskamp aan de telefoon. Want het uh, gaat natuurlijk ook over het uh, nieuws. Wat hij uh, heeft uh, gevonden en gespot. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, Jaap, ja. ik, ik ben ook een muziekkenner hè? Ja, jij ook. Ja, ja zeker. Ja, er, zit, er zit ook een stukje in het nieuws, want uh, ja. uh, Trini, Lopez, Trini Lopez is overleden. Ik zal hem uh, gelijk even uh, vast uh, erbij halen, want ik had hem al klaarstaan, maar goed, jij begint erover, dus ik, uh, hij staat al klaar. Dus uh, ga, oh, ga door. Is hij de Hammer? Ja, die ga ik draaien, dus... Ah, kijk nou toch. <laughs> Ja. ja je twee zielen in gedachten, ja Nou, eigenlijk drie. George Brouwer uh, aan de Passage of uh, wat zeg ik in de rotonde, die, uh, die zei het uh, vanmorgen al tegen me. Dus, uh, de, en ik denk, ja, dan okay. moet ik er iets mee doen. Dus. Maar goed, dan jij begint het erover. Het is wel bijzonder, want uh, deze man was ook acteur. En uh, ja. hij, hij, ik, ik moet hem steeds aan hem denken, want ik, ik las dat natuurlijk uh, uh, vanmorgen vroeg. En ik moet denken aan het feit dat hij, uh, dat hij speelde in de film The Dirty Dozen... De Dirty Dozen! Heb je dat gehoord? Jawel, dat is met Lee Marvin onder andere. Die heeft daar ook in meegespeeld, geloof ik, in de Dirty Dozen. Helemaal goed, ja. Ernest Borgnine, Telly Savalas, Jill Brenner geloof ik, zelfs ook nog. Nee, Jill Brenner niet. Niet? Uh, uh, nee, wel uh, Telly uh, Spalers. Ja, ja, nee, ik, ik, ik ben in de war. Joel Brenner heeft in de Magnificent Seven gespeeld. Dat, uh, dat haal ik door elkaar. Precies. Ja. Precies. En, en, en Jill Brenner, net als uh, Telly Spalers, is ook een kale kop, hè? Ja. Dus, uh... ja, ja, ja. Maar goed, we hebben het en, over Trini Lopez. Trini Lopez, en die speelden in, en ik moest altijd, ik was een fan van Trini Lopez vroeger. Want ik vond Eva de Hammer zo leuk. En toen, in die film, ik was heel jong. Er uh, uh, uh, een film uit 19, volgens mij 67 geloof ik. En in die film uh, overleed hij, dus hij kwam uh, aan, aan zijn end. Ah. Veel van die dirty dozens, die kwamen aan hun end in die film. Mm -hmm. En uh, dat vond ik heel erg, daar heb ik om gehuild toen. Ach. En, dan, ja, hartstikke serieus. En, uh, maar ik bedoel, ja, ik heb natuurlijk ook een beetje een traan gelaten toen ik uh, toen vanmorgen las dat hij er niet meer was. Ja, het was natuurlijk, kijk, het was een, het was een, een, een, een, een Mexicaan eigenlijk, hè. Mm -hmm. Het was een Latino. En uh, ja, hij heeft toch wel een, een, toch wel een stempel gedrukt op de, op de pre rock pre roll tijdperk, zeg maar. Ja, ja. Huh? Ja, ja, ik bedoel, uh, wie kent If I Had A Hammer niet, denk ik dan. Want dat, ja. nou, dat dus, hoort toch wel bij je muzikale opvoeding, denk ik dan. Daar gaan we zo naar luisteren. Ja. We gaan het ook hebben over Guylaine Maxwell. Ach. Want dat, ja. is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook wel iets. Ja. Zij zit natuurlijk in een soort suicide watch. Uh -huh. Er wordt natuurlijk op haar gelet dat ze geen zelfmoord pleegt. Net als natuurlijk die Jeffrey Epstein. Uh -huh. Alleen het punt is, haar leven is daardoor zo ongelooflijk slecht, zeg maar. Uh -huh. Want zij heeft dus papieren kleding, draagt ze omdat men bang is dat als ze echte kleding draagt, dat ze met die kleding zichzelf kunnen opknopen. Ja. Ze draagt papieren kleding, ze wordt meerdere malen per nacht wakker gemaakt. En de advocaten die zeggen nu van, omdat de omstandigheden zo slecht zijn, ja. kan zij straks niet meer uh, de rechtszaak doen, want het is zo helemaal kapot. Ja. Eh, eigenlijk, eigenlijk, kijk, ik bedoel, ik ga niet uh, nu opeens een lans breken voor uh, Ghislaine en Maxwell, want wat ze gedaan heeft is verschrikkelijk waarschijnlijk. als ze, mm. hè, bedoel, ze is nog steeds onschuldig. Tot het tegendeel bewezen is. Precies. Ja. Maar je, kijk, weet je, ondanks het feit dat uh, uh, moeten mensen natuurlijk wel in staat zijn om een rechtszaak te volgen en niet voortijdig. Dat is de ironie van alles. Het is een suicide watch, maar ze is nu zo depressief door de omstandigheden van die suicide watch dat ze waarschijnlijk... Uh, uh, uh, uh, niet meer uh, voorgeleid kan worden. Nou, ja. dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee, nee, nee. Dus je probeert natuurlijk van, uh, daar vanaf te komen. Nou, dat is één nieuwtje. Het zijn er twee inmiddels al. Uh -huh. We gaan een derde nieuwtje hebben. En ik moet het er toch over, uh, over hebben, Jaap. Uh -huh. En ik moet het toch hebben over, uh, over uh, de coronamaatregelen. Het zeewoord, daar is die weer, ja. Ja, het kan niet anders. Want ik bedoel, op dit moment hè, er, worden, er, worden, er worden debatten gevoerd in de Tweede Kamer erover. Maar ik wil even terug naar gisteren. Want ik heb me toch wel hoogelijk verbaasd. over Van Dissel. die de Tweede Kamer inlichtte over de situatie. Huh? Van Dissel heeft namelijk. Uh, toch. Uh, uh, hij blijft vasthouden. aan die anderhalve meter. En uh, uh, uh, dat op zich. ja, uh, weet je. daar houdt iedereen zich aan vast. En daar moet ik uh, mee leren leven, denk ik. Maar. die aerosols. Daar wil je toch echt niet aan geloven. Hm. En dat is toch wel heel erg, want in Dokken eh, schijnen dus een aantal mensen eh, eh, besmet geraakt te zijn op het terras. Ja, ja. Dat blijkt, maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Ja. Nee? Want, nee, want die mensen zijn ook eerst binnen geweest. Au. En later pas op het terras zijn gezeten. Ja, ja, ja. En dan denk ik bij mezelf: jongens, alsjeblieft, ventje, ik bedoel. Laten we de boel wel uh, uh, uh, noemen zoals het is, hè? Ja, want uh, ik las het ook van, hé, hey, is dat op het terras gebeurd? Maar nu zeg jij van, hé, hey, ze hebben eerst binnen binnengezeten en toen zijn ze naar het terras uh, gegaan. Kijk, dat ja, ligt, ja. dan ligt er toch even iets anders. Ja, weet je wat het is, Jaap? En ik zal uitleggen hoe dat gaat. En uh, uh, Maurice de Hond heeft het al gezegd. Als je uh, uh, uh, uh, een spijker hebt hm. en een hamer en verder geen gereedschap... Ja. ...dan zal het altijd om die spijker gaan. Ja. Dus in andere woorden... ...als het alleen maar over die anderhalve meter gaat... Mm. ...en je hebt verder geen materiaal... Ja. ...dan zal je het altijd over die anderhalve meter hebben... ...en wil je niets weten... ...van de andere mogelijkheden. Zoals ja. bijvoorbeeld... ...die aerosols. Ja. Kijk, en waar ik me dan druk over maak... ...is niet zozeer dat ik een tegenstander ben van die anderhalve meter... Nee. ...als we straks in de herfst weer allemaal naar binnen gaan... ...en die ventilatie is niet op orde... Want dat moet nu gebeuren eigenlijk. Ja. En als die ventilatie niet op orde is... dan kunnen er inderdaad wel weer... verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Nou ja... Hoef... En, daar... ja. ja. Ah, uh... en, daar, en daar maak je me de zorg om. Ja, uh, dit, dat, dat, dat het verhaal over die ventilatie... daar was een uh, verhaaltje... ergens uh, wat ik ergens gelezen heb... in een uh, zorgcentrum. Hè? Dat, dat dat een gesloten ventilatiesysteem uh, was... en dat daar ook uh, meerdere ouderen zijn uh, besmet... Uh, geraakt door het C-virus... En, dat had, uh, en daar wilde men ook niet 1, 2, 3 aan. Dat hebben ze geloof ik een beetje aflopen zwakker met, uh, met, met een verhaal. Weet ik veel wat. Nou, sterker nog. De volkskrant is op basis van informatie die toegespeld is... Ja. van een klokkenluider uit het RIVM... Uh -huh. is op basis daarvan, heeft hij erover geschreven. Klopt, anders, ja. ja. Anders was dat nooit naar buiten gekomen. Ja. Ja. Ja. En dan denk je toch bij jezelf, waarom... Waarom in hemelsnaam? Ja. is het ego van de mensen bij het RVM zo groot... dat, er, dat ze daarom uh, met mensenleven spelen. Want dat is dus wel uit de orde. Ja, nou ja, ik, dus zover wil ik dan weer niet gaan. Maar uh, het, het is wel... Uh... Nou, ja, goed. Maar het, uh, bij mij is het dan uh, opvallend in die zin... Uh, de Volkskrant kwam er inderdaad mee met dat uh, verhaal naar buiten... Uh, dat dat RIVM bezig was om de boel af uh, te zwakken, wat, uh, wat dat er gaat. Dus het is, het is een beetje een raar uh, verhaal, vind ik, wat dat er gaat. Nou ja, raar. Dat is een understatement, dat is krakzinnig. Ja, ja, goed. Want uh, het gaat, gaat dus wel om de gezondheid van mensen. Uiteindelijk wel, natuurlijk. Dus uh, dat... dat uh, en en dat, dat, daar werd een beetje... Bagataliserend over. Uh, uh, ja, dat, dat was een beetje het woord wat ik zocht. Bagetaliserend uh, vanuit Beeldhoven werd daarop gereageerd. Van ja, dag. Nou, ja, en nou, het was niet alleen bagetaliserend. Ze hebben het ook gewoon. Dat rapport. Dat hebben ze gewoon in een bureau gestopt. Omdat letten ja. ze niet mee naar buiten namelijk. Ja. Dat is nog veel erger dan bagetaliseren. Dat is nog. Dat is... Kijk, nu, Op een goed moment. Als beetje de voorstander dan. Ja, kan je wel zeggen, ja. Als de voorstander dan mee komt. Ja, dan moeten ze natuurlijk wel naar buiten toe. En dan gaan ze bagatelliseren. Ja. Dus zo gaat dat. Ja. Nou ja, kijk, ik wil, ik wil nogmaals... Weet je, het lijkt niet net alsof ik weer een stelling inneem tegen het RIVM. Ja, ik, ik ga uit van de feiten die ik lees, hè. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat snap ik. En, en kijk, ik bedoel, deze wakkere journalist van de Volkskrant... heeft dat verhaal uh, opgemaakt ja. uit correspondentie. Daar heeft hij het uit op uh, lopen maken. Dus, dus ja, uh, daar gingen een aantal dingen scheef. En dat is uh, uiteindelijk uh, gepubliceerd. Godzijdank wel. Maar ja, natuurlijk. Ook Denk ik toch ook wel op basis van het feit dat Maurice de Hond daar als eerste mee komt. Want die klokkenluider klopte eerst bij Maurice de Hond aan. Hm. En, en, en, en zo is het balletje gaan rollen. Ja. ja dan, He? uh, uh, het, het is het uh, verhaal van uh, de spijker zonder uh, die hamer die er is. Ja. Dan ga ik toch weer een bruggetje maken naar diegene die, uh, die jij al in, in, in, in het eerste puntje hebt uh, genoemd. Wat? Wat een topper ben je. Ja. ja, je moet toch een beetje een... Uh, ja, je moet een bruggetje slaan naar het uh, nummer wat je wilt draaien. Zullen we, hem dan ja. maar, zullen we hem dan maar laten horen. Trini Lopez. En in gedachten uh, zullen we aan hem denken. En we kijken even omhoog. En dan zeggen we... Je hebt toch wel de spijker op zijn uh, kop uh, geslagen. Wat dat, wat dat gaat. Hier is die. If I had a hammer. Drie uh, gedachten waren er. Ik kreeg hem aangereikt van Sjoz Brouwer. En uh, Mick begon ermee met zijn nieuwsoverzicht. Het overlijden van Trini Lopez. En ik had hem bij me. If I had a hammer. Dus uh, we, hebben hem, uh, we hebben hem even uh, ja, geëerd in, in dat opzicht. Um, gisteren was het uh, weer de beurt aan Ger Loogman... samen met Frank Paardekooper en Tino Stuy. Uh, de column die gisteren is uitgesproken door Tino... die hoor je morgen bij uh, Walter Sans in de herhaling... Ik doe het met die van vorige week. En dus horen we weer wederom Tino Stuy. De kolom van Stuy. Uh, deze kolom heet uh, Ezel, Steen, Hitler. Humor is heel persoonlijk. Een zin die ik meerdere malen per week en soms zelfs per dag bezig omdat mijn enigszins zwarte humor niet door iedereen kan worden gewaardeerd... bied ik vaak al aan het begin bij een kennismaking mijn excuses aan. Of mijn vrouw verontschuldigt zich voor al, al voor dingen die ik straks ga zeggen. Hoe leuk ook bedoeld. Het is helaas een familietrekje. En ik kom uit een lange lijn van goedbedoelde rottigheid en matige grappen. De drol in de brandende krant en dan aanbellen. Ik leerde het van mijn vader. Telefoongrappen bij mensen uithalen. Daar was mijn moeder mijn mentor. Het is aangeleerd gedrag en last van atypisch humor kan leiden tot... misverstanden, familieruzies en uitermate ongemakkelijke momenten. Het zij zo. Natuurlijk, een harde scheet laten tijdens een stilte moment op een begrafenis... is allesbehalve smaakvol. Maar voor liefhebbers van Monty Python, Jiske Fett, Tore C, Roentvoek... en een groot gedeelte van mijn familie is dit een hele grappige scène. Want humor is heel persoonlijk. Of, zoals een vriend laatst voorzichtig tegen me zei... ik heb nog nooit zo hard gelachen op een uitvaart als die van jouw moeder... Ik hou er dus van om kort en smakeloos aan de boom te schudden. Toen ik onlangs mijn drie maanden oude baard afschoor... kon ik het niet laten om een klein, smal snorretje onder mijn neus te laten staan. Moet kunnen. Het was notabene de Joodse komiek Mel Brooks... die ons in de musical Springtime voor Hitler... voor het eerst echt hard om de Dolf liet lachen. En bij BNN hadden we destijds de lachers op onze hand... met Bart de Graaf als de mini natie Dus waarom kan ik mijn allerliefste niet even een kwartiertje op Hitler... tracteren in huiselijke kring? Mijn natte haartjes opzij gekamd en de gelijkenis is treffend... Ik stuur de foto aan enkele vrienden. Een bloemetjesblouse aan met de vraag om kledingadvies. Ik heb morgen een bruiloft, kan deze blouse? Ik verras vervolgens mijn gezin door doodleuk als dolle van tafel te schuiven en te doen alsof mijn neus bloedt. Dat is natuurlijk leuker dan door de kamer marcheren en Duits praten. Dat is weer te makkelijk. Schaamte hier in huis. Papa doet weer raar. Dit is twee minuten leuk. Het is zondagmiddag en ik ga bij een vriend naar de Formule 1 race kijken. En terwijl ik op de fiets stap en de straat uitrij, voel ik me anders. Iets in me zegt dat ik iets ben vergeten. Mijn sleutels? Nee. Staat het gas nog aan? Nee. En terwijl ik de staat op rijd... knijp ik mijn remmen in en maak rechtsomkeerd... op weg naar huis naar een scheermes. Want, jawel, er hing nog een snorretje. Ik zie je dus uit als Hitler op de fiets in een bloemetjesbloes. In gedachten ga ik terug naar een jaar of zes geleden. Een zieke grap. Waarom niet een reprise? Alleen toen liep het even anders. Ik heb blijkbaar het korte termijn geheugen van een goudvis. Want ik was toen ook al glad vergeten... dat ik me niet erg dagelijks uitzag en wandelde doodgemoedereerde Albert Heijn in voor boodschappen. Je krijgt dan toch reacties. Heel gek. Het begon met een vrouw die heel erg schrok. Daarna twee giechelende meisjes en veel gefluister om me heen. Nee, het is niet grappig om als Hitler... door de groentafdeling van de Albert Heijn te lopen. Het zal alles bij elkaar drie minuten hebben geduurd voordat ik het door had. En met mijn hand voor mijn mond en schaamrood op de kaken... heel snel de supermarkt verliep en in mijn auto stapte. Geen Volkswagen, dat dan weer niet. Inderdaad, humor is heel persoonlijk. En ik weet nu dat een ezel zich met gemak twee keer in dezelfde steen kan stoten. Behalve als je op Hitler lijkt. En dus een leermomentje. And your fingers turn blue but you're moving on undisturbed by what or whoever Dat heet Serenade. En het is van Willow May. En achter Willow May schuint, schuilt. moet ik eigenlijk zeggen. Willemijn van Helden. Dat is de dame die achter Willow May schuilt. Gaat. En bovendien gaat zij, als het goed is, weer concerten geven. Tenminste, dat is de aanleiding. En dat is de reden waarom wij in alternatieve FM een telefonisch gesprek met haar gaan voeren over dit uh, feit daarvoor hoorde je Roy de Smet collega ook uh, van mij maar zelf uh, nog een begnadigd uh, songwriter ook en dat doet hij met uh, Golden Honey Mirrors van uh, de EP Money Mother of Two dat, dat is een beetje het uh, verhaal wat ik uh, erbij uh, mag uh, vertellen Nou, tot aan het einde van dit uh, programma 12 uur Gaan we ook Robin uh, draaien met uh, Thought. You were on my side. En ik uh, ben er morgen weer tussen 8 en 10. Dag.